8 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Imagoschade kost Alpdu 6 deelnemers. Nederlands rund- en kalfsvlees mag weer naar de VS. En Sinterklaasintocht Amsterdam aangepast naar ophef. Het de aantal deelnemers aan het wielerevenement Alpdu 6 is bijna gehalveerd. Dat schrijft het AD. Gisteren sloot de officiële inschrijving voor de editie van volgend jaar dan rijden er nog maar 4.000 fietsers mee. Dit jaar waren dat nog bijna 8.000. De actie tegen kanker kampt met forse imagoschade die ontstond nadat bekend was geworden dat oprichter Koen van Veenendaal... via een stichting ruim 2 ton declareerde uit het fonds van alp 6 Langs de A4 bij Leiden begint rond deze tijd... de ontmanteling van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd donderig gevonden bij baggerwerkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst haalt de ontsteking eruit. Daarna wordt de 500 ponder naar een natuurgebied gebracht... waar hij onschadelijk wordt gemaakt. Vanwege het opruimwerk is de A4 bij Leiden... vanochtend tussen 8 en 9 uur in beide richtingen afgesloten. Ook het luchtruim daar gaat dicht. D66, het CDA en 50PLUS presenteren vandaag de lijsttrekkers... voor de Europese verkiezingen van mei volgend jaar. Het gebeurt in Utrecht, Leeuwarden en Hilversum. De lijsttrekker van D66 voor de Europese verkiezingen is al bekend. Het is Sophie in het veld. 50PLUS kiest ook een partijvoorzitter. Een van de kandidaten is oud-voorzitter en Eerste Kamerlid Jan Nagel. Hij wil tijdelijk terugkeren als voorzitter... omdat er volgens hem sprake is van een noodsituatie in de partij. Onder meer door het opstappen van partijleider Henk Krol.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 Er is verkeersinformatie. Volgens mij heeft het te maken met een bom, Erwin Hart. Ja, dat klopt. In verband met de ontmanteling van een bom is de A4 Amsterdam-Den Haag nog tot 9 uur afgesloten. in beide richtingen tussen Leidsendam en Dorp. Het verkeer voor Den Haag, zowel als Amsterdam, moet daarom tot die tijd omrijden via de A44. We hebben straks nog veel meer nieuws hier op Radio 1. Blijf erbij. Niet zo slim.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is zaterdag 2 november. We breien verder met de Noren. Er worden namelijk speciale schaatstruien ook gebreid. Zo dadelijk een reportage. En het is tijd voor de najaarscongressen van de politieke partijen. We spreken zo met de voorzitter van het CDA. Gaat het over de koers en de vraag of de rust is teruggekeerd. En die vraag geldt ook voor de 50-plus partij. Jan Nagel, na het vertrek van Henk Rol. Heel erg jammer. Voor hem en voor de partij. Gaan we het zo over hebben? Boem, zeggen we dan. Ik ben Oma. Drie partijen hebben vandaag een groot partijcongres. D66, 50PLUS en het CDA. Laten we met het CDA beginnen, want het CDA verzamelt zich in Leeuwarden. Want in Friesland zijn er over tien dagen gemeenteraadsverkiezingen... in verband met gemeentelijke herindelingen. Voor het CDA zijn deze verkiezingen een belangrijke opmaak... naar de landelijke gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. De partijvoorzitter Rut Peetoom, die is al in Leeuwarden. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer van Sloten. En al helemaal in de campagnestand? Ja, nou en of. Ja. Het gaat gebeuren. En waar blijkt dat uit? Nou, dat we uh, al gisteravond zijn begonnen... met een hele mooie opmaat van alle steden... die met elkaar hebben gepraat over wat ze gaan doen. Uh, uh, in de opmaat naar maart van volgend jaar... dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen in het hele land. Ja. Maar nu ook, hè, dus u zei het al, hier in Friesland... half Friesland wordt heringedeeld. Uh, heel veel Friesen naar de stembus. Ook in Alphen aan de Rijn, waar drie nieuwe, dat waar die die Friesland worden Friesland In Zuid-Holland, ja, daar ja, zijn ze zelf campagne aan het voeren. Maar daar, bij onze, ons congres heeft wel heel duidelijk... Uh, uh, ...het idee van, uh, daar gaan we even een tuintje bij zetten. Ja, nou uh, gaat het natuurlijk strikt formeel over gemeenteraadsverkiezingen... ...maar er zijn ook heel veel landelijke politici. Ik zag ook de vormaar van de Partij van de Arbeid van de week in Friesland. En dan gaat het natuurlijk ook over de landelijke politiek. Het CDA heeft nogal de aandacht getrokken... ...door niet mee te doen aan dat herfstakkoord. Uh, Krijgt u daar veel reacties op en wat zeggen mensen daarover dan? Ja, we krijgen daar uh, goede reacties op. Kijk, Goed zijn... in de zin dat u nou... niet heeft meegedaan. Nou, we zijn nooit te beroerd om verantwoordelijkheid te nemen. Maar het moet wel gaan om goede plannen. Goede plannen steunen we. En eh, plannen waar de, die niet zo goed zijn, steunen we niet. Ja, en dit waren geen goede plannen. En mensen zijn nee, het, het ook mee eens? Ja, daar horen we goede dingen op. Wij laten ons eigen verhaal horen, eigen verhaal zien. Dat is echt een oplossing voor de problemen van vandaag. En uh, liet ook, de CPB-doorrekeningen liet ook zien met veel positievere effecten dan de plannen van het kabinet. Ja, maar eventjes af weg van de cijfers. CDA-kiezers hebben toch ook altijd iets van verantwoordelijkheid. Je moet je verantwoordelijkheid nemen. Ja, nou en of. En dat, uh, dat doen we ook. Er zijn heel veel plannen die Ja, maar niet in dit geval, uh, want u bent afgehaakt. We zijn afgehaakt als het gaat om de gedoogcoalitie. Maar uh, we zijn niet afgehaakt om mee te denken uh, over, uh, over, de over wat er moet gebeuren in het land. En uh, dat betekent dat onze parlementariërs, onze senatoren... ook in Den Haag uh, op aan heel veel plannen ook wel steun geven waar we het mee eens zijn. Ja, maar ze snappen het wel, de kiezers. Want u voert oppositie tegen nivellering, tegen accijnsverhoging. U bent voor belastingverlaging. Als ik mijn ogen dicht zou hebben gedaan, en het was een aantal jaar geleden... zou ik zeggen, dit zijn VVD-thema's. Ja, precies. U hebt het over een aantal jaar geleden. En wij moeten de oplossingen bedenken voor de problemen van vandaag. Wij hebben al heel veel maatregelen getroffen... die vooral de middengroepen zwaar belasten. En wij vinden, nu is het tijd gewoon om werk te creëren. Mensen zitten ontzettend mee dat ze geen baan hebben. Dat er geen baan te vinden is. En wij willen uh, met de maatregelen die wij uh, willen treffen... werk creëren. En dat betekent op dit moment uh, lastenverlichting... en ondernemers en, uh, en, en anderen ruimte geven. Ja, maar de kracht dat... ligt in de samenleving. Ja, maar dat is dus dat radicale midden, wat eigenlijk vroeger uh, we rechtse thema's zouden noemen. Het, uh, het zijn uh, uw woorden. En nou ja, nee, uh, wij... ik, ik vraag het vooral aan u, hoe ik het moet duiden. Ons verhaal is dat wat nu nodig is, is echt herstel van de economie. Daarop zetten Sibrand Buma en zijn mensen in met tal van maatregelen. En uh, goede armoedebestrijding is bijvoorbeeld ook mensen helpen aan een baan. Ja, nou ja dat, want dat is het verwijt wat mensen nog wel eens maken. Van, uh, het gaat niet meer over de zwakkere in de samenleving bij het CDA. Het woord compassie uh, hoor je weinig in de Tweede Kamer. Nou, de steunmaatregelen voor chronisch zieken en gehandicapten... waarvoor het CDA de afgelopen weken een goede motie had klaarliggen... gesteund door alle patiëntenorganisaties... die heeft de, uh, de uh, gedoodcoalitie gewoon afgestemd. Dus hoezo geen steun van kwetsbare mensen in de samenleving... Vandaag het congres. Um, op de agenda staat ook de verkiezing van de lijsttrekker. Hè? Heb ik begrepen voor de Europese verkiezingen van volgend ja, jaar. Ja, zeker. Wim van der Kamp of uh, Esther de Lange. Um, een voorkeur? Dat mag je natuurlijk niet zeggen als voorzitter. Ik heb gisteravond laat gestemd. Ik had zoiets. Eerst eens even kijken hoe ze het allemaal doen. En uh, op een gegeven moment was het duidelijk. Ja, nou, het, voor de jongeren en voor het CDA vrouwenberaad is het duidelijk. Die kiezen voor de Lange. Um, voor u ook duidelijk? Ze zijn allebei hartstikke goed, wie het ook wordt. Uh, ze hebben allebei hun eigen accent, maar het zijn echt CDA'ers. En ik ben ervan overtuigd dat we ook die campagne echt uh, goed kunnen gaan knokken. Ja, en aan het eind van de dag weten we ook wie de lijsttrekker is. Want bij D66 weten we het ondertussen. Daar is uh, Sophie in het veld uh, gekozen door de leden. Bij u weten we het ook aan het eind van de dag? Ja, even naar vier meneer Versloten. Even naar vier. We moeten nog even geduld hebben. Ja, nog even geduld. We gaan hele leuke andere dingen doen eerst. Ja, alle stemmen zijn geteld. Dan. oké. Okay, nou Dan, van... want ze gaan eerst nog met elkaar in debat... zodat mensen die hier op het congres ook nog willen bepalen... op wie ze moeten stemmen ook nog de kans krijgen... om even met hen te praten en ze te bevragen. Oké, okay, ook nog vandaag kan er gestemd worden. Dan zeg ik er nog eventjes bij, u houdt uw congres. Op deze zender kunt u ook nog luisteren naar het geluid van het CDA. Hans Hill is namelijk straks de gast op Radio 1 in Kamerbreed. En ik dank u voor het gesprek. En wens u een fijn congres, mevrouw Petro. Ja, dank u. Een fijne dag. Dank u wel. Dan gaan wij naar die andere partij die vandaag een congres houdt. Dat is 50PLUS. Aan de telefoon is Norbert Klein van 50PLUS. Ook een goede morgen. Goedemorgen. goedemorgen. En u gaat een nieuwe voorzitter kiezen. Daar zijn maar liefst 18 kandidaten die mogelijk zijn. Uh, nou, heeft u ook een voorkeur voor een nieuwe voorzitter? Uh. Ik ben voor een hele strikte scheiding van uh, politiek en bestuur. Dus dat betekent dat ik in mijn functie als uh, fractievoorzitter van de Tweede Kamer uh, uh, alle kandidaten het uh, beste uh, toewens. Ja, 18 kandidaten, dat kan je zeggen dat is het toppunt van democratie. Je kan ook zeggen dat het wordt een Poolse landdag. Het is veel te veel. Nou, het vertoont uh, aan dat we een enorme betrokkenheid hebben van leden om zich in te zetten voor uh, 50 plus. Want niet alleen gaat het om 18 uh, uh, bestuurskandidaten voor het voorzitterschap, maar het gaat ook nog over ongeveer 60 kandidaten voor de andere uh, bestuursfuncties. Nou, en vervolgens, als u zoveel kandidaten hebt, is het uiteraard een, uh, een zaak om dat goed te organiseren, om dat goed op te zetten, om het democratische proces goed te laten verlopen. En dat is wel even een probleem natuurlijk. Ja, zitten er ook gelukzoekers uh, bij? Want ik begrijp dat staatssecretaris Michel van Hulten... wil wel als voorzitter aan de slag. Maar ook iemand als uh, Dirk Scheringa. En ook ja. Jan Nagel sluit het niet uit als hij uh, gevraagd wordt. Nou, er zijn verschillende dingen. Meneer van Hulten is volgens mij geen lid van 50PLUS. Uh, dus die staat ook niet op de lijst. Uh, dan is vervolgens ja, 50PLUS een democratische open partij... dus iedereen kan lid worden van de partij. En als jij lid wordt van de partij dan heb je het recht om je kandidaat te stellen. Dus vandaar dat er heel veel mensen zijn die zeggen van... nou, maar ik wil wel helpen om 50-plus uh, uh, sterker te maken. Dus ik stel mijn kandidaat. En ten derde is uiteraard waar het gaat over... Uh, de heer Nago, die heeft net als ik dezelfde bezorgdheid... om te zorgen dat 50-plus er goed voor staat. En yeah. uh, nou, ja, hoe gaan we dat allemaal wel elkaar doen? En geldt die strikte scheiding voor de Senaat uh, ook? Oftewel, kan je niet senator zijn en ook nog uh, voorzitter... Uh, uh, uh, van de partij? Uh, volgens ons huishoudelijk reglement uh, is dat uh, niet mogelijk, kan dat niet. We hebben er afgesproken om dat niet te doen. Dus het enige wat er aan kan gebeuren is dat de algemene vergadering ontheffing geeft en zegt van wij vinden dat Kamerleden uh, voor al een tijdelijke situatie uh, wel even uh, actie moeten ondernemen. Ja, maar het zou niet wenselijk zijn. Uh, kijk, je spreekt met elkaar een reglement af en bepaalde politieke principes heb je met elkaar. Uh, die doe je niet uh, om uh, vervolgens dan over de schutting te kieperen. Dat vind ik niet uh, echt een uh, geloofwaardige partij. Iets anders is op een gegeven ogenblik: hoe moet je in een situatie zoals we nu hebben, een unieke situatie met heel veel kandidaten. En waar je moet voorkomen, dat zoals u in het begin van het, van het gesprek zei, dat er een soort Poolse landdag gaat ontstaan. Hoe kun je dat voorkomen? Nou, en als dat een mogelijkheid is om bewijzen van spreken te zeggen van nou, we moeten even rustig met elkaar gaan kijken. Hoe gaan we dit proces in? Nou, dan kun je een ontheffing verlenen als dat nodig is. Ja, ik hoor het al. U had een klein achterdeurtje over. Maar... Maar is, is... Nee, het, is, is... het is aan de leden uiteindelijk. Ja, ja nee, dat begrijp ik. Maar uh, u verwoordt het op, uh, op deze manier. Dat het toch wel mogelijk zou kunnen zijn als de leden dat willen. Laat ik het zo dan formuleren. Um, is hiermee na vandaag, he, want er is heel veel gedoe geweest. Nou, ja, Henk Krol, uh, andere mensen die vertrokken. Um, is daarmee ook een eind? Komt er dan... Aan het, uh, aan het geruzie binnen binnen de partij? Nou, ten eerste is er geen uh, gedoe met betrekking tot heel. Cool. Want we hij hebben is wel daar een, he? een, een keuze gemaakt. En daar is er uiteindelijk heeft hij daar een keuze gemaakt. En is vervolgens uh, de fractie nu weer volle sterkte met uh, ons nieuwe Kamerlid Martine Bij. En, dus, en wat betreft de intern, ja, goh, ik lees de krant uh, en ik zie overal bij alle partijen waar uh, van alles en nog wat gebeurt. En dat is ook logisch. Daar waar mensen met elkaar samenwerken... daar waar mensen in een vereniging met elkaar samenwerken... een democratische vereniging... daar krijg je op een gegeven moment ook verschillen. En vervolgens ga je met elkaar uitdiscussiëren... en ga je door. Ja, en dat gaat u doen uh, vandaag. Uh, congres uh, in Hilversum. Ik wens ook u een uh, fijn congres, meneer Klein. Goed, dank u wel. Dag. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. Van schaap tot trui, dat is het motto van het live-programma op de Noorse televisie. Twaalf uur lang kijken, kan de kijker ook zien, hoe er gebreid wordt. Gaat het lukken om het wereldrecord trui breien te verbreken? Het is een spannende vraag. Via internet is het programma met Engelse vertaling trouwens te volgen. En dat deed verslaggever Karen Alberts. Ze deed het samen met NTR-directeur Paul Reumer. Ideas en inspiration. en watch the wool travel from the sheep to the sweater in an ambitious attempt to set a new world record. Dat is wel grappig, want je hebt, ze, je hebt dus een website. Hè? Niet alleen zenden ze dit live uit in Noorwegen, maar je hebt dus ook blijkbaar een website waar ze ook live Engelstalig commentaar onder doen. Dus ze maken dit ook echt met een uh, idee dat dit internationaal uh, bekeken en gevolgd gaat worden. Ik denk dat de hele wereld, de hele wereld, behalve Scandinavië zich afvraagt. Hoe maak je nou in godsnaam een... Nou, wat is het? Het is al straks wel... Het is vier uur na twaalf uur toe. Om twaalf uur gaan ze echt breien. Nou, hoe lang doe je over een trui? Een uur of vier, vijf ook, denk ik. Dus hoe maak je nou acht uur live televisie over breien? Vraagt de hele wereld zich af. En men kijkt mee... Wij ook, het, het is heel opmerkelijk. We back to um, talking to one of the most interesting women in Noorwitse uh, knitting. She's uh, the, the authority on, on, on the history of, of our knitting. Zou dit nog gewoon één grote reclamespot zijn voor de Noorse gebreide trui, vraag ik me nu af. Want als dit nu in het buitenland op televisie komt, zijn er misschien mensen die denken van hé, zo één wil ik er ook? Ja, dat zouden we eens aan Mart Smees moeten vragen. Want die is volgens mij een groot afnemer van dit soort truien. Nee, weet je, dit past. Sorry. Dit past echt in een, in een traditie. Hè. De Noorden hebben een traditie met uh, uh, hele rare dingen lang op televisie uh, brengen. He, ze hebben de, de, de Hurtikrutin gehad. Dat is een boot, een veerboot die vaart. Hebben ze 136 uur, 134 uur is het geloof ik, meegevaren. Live uitgezonden. Vijf en een halve dag lang. En het enige wat je hebt gezien is een camera aan de voorkant van de boot... die over die prachtige fjorden vaarden. en, en hey, langzaam de hoek omging... En daar houden ze van, ze hebben een, een kampvuur laten zien... Uh, uh, een hele avond lang dat aan het uitdoven was. Maar zou het nou serieus zijn? Is het een gebbetje? Of is het misschien ook een statement, hè? Slow television in een tijd dat alles snel en haastig gaat... Nee, ik denk niet dat dit een grapje is. Want dan doe je het één keer en dan doe je het niet meer. We hebben vorig jaar hier uh, bij Pau net dat bad gehad dat ze een half uur lang hebben uh, laten vollopen. Dat was een soort van grapje en een beetje anarchistische televisie. Ik denk dat dit echt serieus is. Hij zegt dat een heel social activiteit is en het is ook een heel goede manier om in contact te people. Weet je waar ik niet uitsluit? Ik sluit ook niet uit dat dit iets is waar uh, in Noorwegen hele grote groepen mensen heel veel plezier van hebben. Bij elkaar komen, als waar, het ware, de voetbalwedstrijd. En een gezellige avond gaan hebben en, uh, met uh, chips en een bak bier. En dan misschien ook nog wel een paar oude breinaalden van zolder gehaald. En gewoon voor de lol dit, dit met z'n allen als een soort uh, sociale uh, gebeurtenis... met elkaar gaan beleven. Misschien dat ze dat zo wel gebruiken. Kijk, hier wordt nu uh, een Harley Davidson aangekleed... met uh, gebreide spatborden. Dat is een hele originele invalshoek... In Noorwegen slaat het aan. Ja. Zou het iets voor Nederland zijn? Voor de publieke omroep? De commerciële misschien zelfs wel? Nou ja, kijk, uh, op het moment dat je 2,5 miljoen kijkers weet te vangen... op een zender waar je er normaal 60.000 hebt... Dan, dan heeft dat een commercieel potentie. Maar het moet ook bij de volksaard passen. En ik kan me niet voorstellen dat je dit soort dingen in Nederland... Uh, serieus kan, uh, kan brengen en dat je dan ook echt... dat je daar kijkers bij krijgt. Dat, ik, wij snappen dit werkelijk waar niet. Ik denk niet dat het in Nederland zou werken. Nee. Ah, het schaap wordt binnengebracht. <laughs> een schaap aan een touwtje, het arme beest. Oh, dat zal de Partij voor de Dieren moeten zien, zeg. Nou, we doen er een beetje flauw over. Maar ik, het is, ik denk dat, zij dit echt, dat voor hun is dit echt serieuze... Televisie. Dit is gewoon ja. dit is folklore. Wij kijken de hele dag naar, naar de, de, de koningin... als die door het land heen gaat en uh, gaat uh, zaklopen en shoelen. En dat vinden zij misschien weer gek. Ik denk dat we gewoon. We kunnen take it for Ik denk dat we Linda Johansen is een vrouw met veel patience. De strikkenmarathon. Als u het wilt volgen, tik dan in nrk.no. En dan moet u even op het plaatje tikken. Ik heb het ook even getwitterd. Het is tijd voor een daydreamer. Nou, kom maar op, jongens. Ik invitation. Come look inside my head.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 What's your dream with me? dood en er ook weer een eind aan. Daydreamer was dat. Sophie in het veld die is voor de derde keer gekozen tot lijsttrekker van D66. We hebben het dan over de Europese verkiezingen die in 2014 worden gehouden. Ruim 60 van de stemmen van D66-leden gingen naar haar. Haar enige tegenstander voor het lijsttrekkerschap was Marietje Schaken. In het veld zei vanochtend dat ze er ook dit keer weer helemaal klaar voor is. Ik zit uh, vol energie. Uh, Europa gaat uh, door een zeer turbulente fase... maar dat biedt ons nou juist hele mooie kansen... om eindelijk uh, Europa ingrijpend te veranderen en te verbeteren. Uh, hè, we willen een sterk Europa... niet het, het, het zwakke, ja. verdeelde en verlamde Europa van nu. En ik uh, kan u zeggen dat ik sta te trappelen om uh, aan de slag te gaan. Maar hoe krijgen we een sterk Europa in plaats van het beeld? Want u refereert waarschijnlijk ook aan het beeld wat opreist... tijdens de financiële crisis. Hoe krijgen we dat? Ja.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 Gaan maken. Sophie Sofie in het veld, de nieuwe lijsttrekker en ook de oude lijsttrekker. Voor de Europese verkiezingen Marietje Schaken, degene die haar uitdaagde, laat vanochtend weten dat ze Sofie in het veld feliciteert, laat ze weten via Twitter. En heel veel dank voor iedereen die me steunde, nu samen op naar 2014. Dan kunnen we misschien wel uit afleiden dat ze opgaat voor een plek op die lijst. Het is vandaag druk in de bossen. In de bossen. Ruim 13.000 vrijwilligers ruimen vandaag de bossen op tijdens de 14e natuurwerkdag. En zo'n dag kan niet beter gepland worden na de enorme storm van afgelopen maandag. Dus uh, meneer Van Pasen, de natuurwerkdag komt als geroepen? Ja, dat uh, is zeker geroepen. Er is een hele hoop te doen. Uh, al, zoals gebruikelijk altijd al, maar zeker nu naar zo'n storm. Ja, want waar krijgen die 13.000 vrijwilligers vandaag daarmee te maken? Uh, met de uh, bomen die hier en daar nog om leren, takken die over paden liggen... zoals bijvoorbeeld in uh, de locatie de Oeverlanden bij de Nieuwe Meer in Amsterdam. Daar zijn diverse paden nog uh, versterkt door bomen die over uh, het pad heen leren. Ja, en die moeten allemaal opgeruimd worden. Want ik hoor ook wel eens, van, het is ook wel prettig om het gewoon te laten liggen... dat is het nieuwe natuurbos. Uh, maar je maakt natuurlijk zo'n bos wel vaak wat minder toegankelijk. Dus uh, ik denk dat mensen ook wel graag veilig wat willen genieten van de natuur. Ja, de paden moeten in ieder geval uh, vrij. Maar uh, voor al die mensen die vandaag uh, de, dus de handen uit de mouwen steken... is dat dan gevaarlijker? Het uh, is dus, uh, gewoon je gezond verstand gebruiken en goed opletten. Uh, waar nodig verstrekken wij ook uh, veiligheidskleding of helmen... Maar Helmen? Helmen? Want er worden ook graslandjes gemaaid. Dan heb je daar geen last van. Ja, u zegt echt helmen, hè? Ja. En dat is voor takken die opeens naar beneden komen? Er zijn hier en daar nog takken in bomen, Dus je moet ook gewoon even gezond verstand gebruiken en kijken. Ja, maar ik denk dat niet alle 13.000 vrijwilligers er echt verstand van hebben. Want hoe zie je nou dat een tak opeens naar beneden kan komen? Ja, nee, dat klopt. Gelukkig zijn er op alle locaties ook deskundige mensen die al die vrijwilligers ook begeleiden. En oh. die zullen deze mensen helpen op de goede manier, op de goede veilige veilig het werk te zijn. Nee. En kunnen mensen zich nog uh, uh, aanmelden of zegt u uh, 13.000 is meer dan genoeg? Ik heb vanmorgen even gekeken, er zijn er nu een 10.000. Oh 10. En als ik daar een 10.000 mensen die zich hebben aangemeld... er zijn altijd mensen die zich onaangekondigd ook uh, gaan werken. Dus ik reken erop dat we die 13.000 zeker weer halen. Ja, maar niet op eigen houtje, anders onder begeleiding. Dat heb ik wel begrepen. Ja. Mag ik, een paar... ik een Mag ja, een nog één puntje? nog één puntje? Nog één puntje? Naar vooruit. Uh, ik, uh, er zijn heel veel vrijwilligers in Nederland... en ik roep alle vrijwilligers op om op www.natuurherkdag.nl... Uh, aan te geven uh, de digitale kaart. Ik wil dit blijven doen te ondertekenen. Oh, okay. uh, hoe nou, meer kaarten wij ontvangen, hoe beter wij de politiek... kunnen laten dag. zien. Ja, dit is een boodschap en oproep. Ik begrijp het. Ja. Uh, Oké, okay. maar ze vinden alle informatie en als ze wat willen doen, dan moeten ze daar naartoe. Zeg. Uh, ik, ik dank u wel. Uh, en een mooie dag uh, verder. En dat uh, lukt ook wel. Want de zaterdag, in ieder geval de zaterdagochtend... gaat hier op Radio 1 verder met Peter en Mieken. Hoewel uh, Jurgen tegenwoordig ook graag wil dat ik hem aankondig... maar die zit op een andere zender. Op Radio 1 hebben we het over de vraag... of Greenpeace, de stille diplomatie, verstoort. Controverse over bietensap. Is dat nou gezond of juist niet? En het goedkope testament bij de HEMA. En Kamerbreed, om 11 uur vertrouwd... heeft het over de koers van het CDA... met de man die de koers uitzet. Dat is Hans Hille, de oud-minister van Defensie. Veel plezier. Dit is radio 1. Om te beginnen. Het nos -journaal. Met het NOS-journaal Gert Kluk. Langs de A4 bij Leiden wordt gewerkt aan de ontmanteling van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd donderdag gevonden bij baggerwerkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst haalt de ontsteking eruit. Daarna wordt de 500 ponder naar een natuurgebied gebracht waar die onschadelijk wordt gemaakt. Vanwege het opruimwerk is de A4 bij Leiden vanochtend tussen 8 en 9 in beide richtingen afgesloten. Ook het luchtruim daar gaat dicht.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 Dan rijden nog maar 4.000 in plaats van 8.000 fietsers mee. De actie tegen kanker kampt met forse imagoschade schade omdat de oprichter ruim 2 ton declareerde uit het fonds van Alpe Na 16 jaar mogen Nederlandse veehouders binnenkort weer rund en kalfsvlees naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikanen hadden in 1997 een verbod ingesteld... vanwege de gekke koeienziekte, maar dat wordt opgeheven. Volgens het ministerie van Economische Zaken... kan de export mogelijk zo'n 100 miljoen euro per jaar opleveren.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 ANWB Verkeersinformatie Je hoort het al in het nieuws. Er is een, een bom die ontmanteld moet worden. En daarom is de A4 Amsterdam-Den Haag in beide richtingen afgesloten... tussen Leidsendam en Zoeterbouw Dat duurt niet tot 9, maar tot 10 uur vanochtend. En het verkeer voor Den Haag, zowel als Amsterdam... moet tot die tijd omrijden via de A44.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 Het is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Nieuws Show. Het is vier minuten over half negen. Wat gaan we doen? Nou, om negen uur komt diplomaat Herman Schaper. Die reist op dit moment de wereld rond om landen over te halen om Nederland in 2017 een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad te gunnen... met USB-sticks en stropdassen, heb ik begrepen. een handje. Daarna aandacht voor de Oeigoerse separatisten in China. De wonderbaarlijke redding van de bibliotheekboeken uit het Tropenmuseum. En waarschuwing, pas op met bietensap. Ja, u denkt dat is een heel gezond spulletje nou... Uh, dat valt nog wel tegen. Het wordt door sporters veel gebruikt. Maar het is niet zonder gevaar. En de echte ...prijs van producten. Om tien uur komt Thomas Ros Hij schreef de 2 november zijn nieuwe thriller... ...over de, rond de moord van op Theo van Gogh. Adi Storm verzorgt de boekenrubriek Alles over Risotto... ...en het nieuwe bejubelde boek van Frank Westerman Stikvallei. Zometeen gaan we het erover hebben dat je tegenwoordig... ...tussen de uh, worsten en de vlaaien je testament kunt regelen bij de HEMA... Maar eerst uh, gaan we naar uh, Greenpeace. Precies, de Nederlandse Greenpeace-activiste Faiza Oulassen, die sinds eind, deze, de eind september samen met 29 andere activisten vastzit in Moermansk... heeft een brief geschreven aan koning Willem-Alexander. En daarin verzoekt ze hem, onder andere in ieder geval... om hun situatie met de Russische autoriteiten te bespreken... wanneer die volgende week samen met koningin Maxima... een bezoek aan Rusland brengt. De toch al geterde Russen zijn vermoedelijk niet <kijntilv�> erg blij... met deze gesmokkelde brief uit de gevangenis. En de vraag is dan ook of Greenpeace met deze brief... niet haar eigen belangen gaat schaden. En verstoort ze op die manier ook nog niet de weg van de stille diplomatie. Gaan we allemaal vragen. Aan Joris Thijssen, campagneleider van Greenpeace. Goedemorgen, Thijssen. Goedemorgen. Uh, uh, Hebben je nog contact met Oelassen? Of is, is dat uh, eigenlijk... Er is nu een brief, maar dat is het dan ook wel. Ja, heel sporadisch krijgen we een brief van haar en sturen we een brief terug. Oh. Um, want dat, gaat niet, dat is niet automatisch dat die brieven aankomen. Verder hebben we contact met haar advocaat. Die kan haar wel direct zien. Oh ja. Dus daar kunnen we dan, daar kunnen we wat tegen zeggen en dan krijgen we weer wat terug. Um, en er is hij natuurlijk natuurlijk uh, consulaat, kan op bezoek bij uh, FISA. Oh. Um, maar dat gaat dan via de familie. Dus dan via de familie horen we weer wat nieuws van, okay. uh, over FISA. Even nog, hoe is die situatie? Is, is dat te doen of is dat uh, afschuwelijk? Nou, wat, ik, wat wij ervan horen is dat het redelijk afschuwelijk is. Ratten het, zijn, in de cel. het zijn kleine cellen, er is ja. weinig te doen. Ze krijgen zo af en toe een boek via wat wij ze opsturen. Dus dan heb je een boek te lezen. Ja. Maar ze zitten 23 uur per dag in die cel. Wat voor boek stuur je dan? Ja, een goed boek. En vooral heel dik. <lacht> wat? Ik weet het niet precies oh, oh. welk boek we hebben gestuurd. Oh, oh. Oorlog oh. en vrede, lijkt mij een goede. <lacht> uh, uh, uh, dat zo'n brief uh, van haar aan Willem-Alexander in de publiciteit komt. Is dat handig? Ja, ik denk, niet dat het, ik denk niet dat het wat dat betreft heel erg veel zal doen. Ik hoop dat uh, de koning iets voor haar kan doen... Ja, als hij volgende week uh, ja, ja. Bij, uh, bij Poetin op bezoek gaat. Dat hij het wel te sprake kan brengen en kan zeggen... joh, wat, wat ja, uh, nee. is er niet een andere manier om hieruit nee, te komen? Nee, nee dat, dat begrijp ik. Maar kijk, bij, bij dit soort dingen... denk je dan, ja, uh, uh, het zou natuurlijk mooi zijn, zo'n zo bezoek. Het is toch al lastig, hè? Die, die, die verhoudingen dat hoeven we allemaal niet even te herhalen. Uh, dan zou die Russen ook kunnen denken, ja, nou moet je horen zo'n man die net koning is geworden, kunnen wij ook eigenlijk een cadeautje doen... geven die mensen mee en laten we gewoon doen en gek zijn. Dat wordt lastiger door het publiceren van zo'n verzoek, toch? Nou, dat, ik denk wat lastiger is... Kijk, de eerste paar weken dat dit gebeurde... toen heeft onze regering heel erg geprobeerd achter de schermen dit op te lossen. Ja. En gezegd, joh, laat het nou weggaan, want het is niemands belang. Dat is niet gelukt. En vervolgens voelde Nederland zich genoodzaakt... om een rechtszaak te starten voor een internationaal tribunaal bij Rusland. Het ja. begint, Nederland... begint uh, maandag, geloof begint ik. begint woensdag. woensdag. En daar heeft Nederland helemaal gelijk in. Want wat Rusland gedaan heeft... zij hebben de uh, Arctic Sunrise, een, een schip van Greenpeace... wat onder Nederlandse vlag vaart... in internationale wateren, niet-Russische wateren... geënterd en opgebracht naar Murmansk En de 22 mensen die aan boord zaten... of de 28 mensen die aan boord zaten... in de gevangenis gegooid. Dan kan de Nederlandse regering niet anders doen dan... Laat ze vrij. En als het na twee weken niet geluisterd wordt. Dan stappen we naar een internationaal gericht. Dus wat je ziet. Is dat wat sowieso al nu aan de hand is met Rusland. Is dat aan de ene kant de stok is. Namelijk een internationale rechtszaak in Hamburg voor dat tribunaal. Mm -hmm. En aan de andere kant de uitgestoken hand van minister Timmermans. Mm -hmm. Die blijft herhalen. Zodra we dit op een andere manier oplossen. En de dertig mensen en het schip op weg zijn naar huis. Is het tribunaal. Ondaaf. Dus het antwoord op de vraag van is het handig om zo'n brief te publiceren... want dat was natuurlijk uiteindelijk de vraag... Uh, is uh, uh, uh, ja, dat is handig, want de zaak is redelijk hopeloos. Dat is eigenlijk wat u zegt. Nee, wat ik zeg is dat, dat zeg maar de, de, uh, wat ik dacht in de vraag te horen is ja. van... is dit dan niet een extra stok in het hoenderhok? Uh, ja. Dat denk ik niet. Ik denk dat die knuppel in het hoenderhok er al is. Want er is namelijk woensdag een rechtszaak voor het ja. internationaal tribunaal in Hamburg. Ja. En aan de andere kant is er ook de uitgestoken hand van de Nederlandse regering... Waarbij, waarmee de Russen alles weg kunnen, uh, weg kunnen maken. Dus die brief van de koning. Ik snap heel erg goed dat Faisam geschreven heeft. Ze, ja, zit nu acht weken lang, ze zit nu acht weken lang in uh, die gevangenis. Maar hij wij, krijgen via... ook vragen, wij krijgen ook vragen van de media. Van wat, wat vinden jullie van het ja. bezoek van de koning? Want jullie hebben hem in de publiciteit gebracht. Ja, wij hebben hem uiteindelijk uh, okay. in de publiciteit En wat vinden jullie van het bezoek van de koning? Nou ja, wij... Wij kennen de koning als iemand die de koning is van alle Nederlanders. En we hopen dus ook dat hij zich in zal zetten... voor de twee Nederlanders die nu vastzitten in Homans. Ja, want we hebben het steeds over Faiza, maar dus ze, ze zitten daar niet alleen, hè? Nee, ze zitten daar met uh, 28 actievoerders en twee journalisten. Alleen zij heeft die brief geschreven. Ja. Nou ja, alles wat uh, er gebeurt... Uh, lijkt het tegenovergestelde op te leveren, bijna. Ja, de, de Russen spelen het heel erg hard... Tot nu, toe, tot nu toe zien we nog niet echt... Uh, hey, bijvoorbeeld wat we dachten is dat de aanklacht van piraterij... Ja. die compleet absurd is. Want uh, nee, ja, Greenpeace heeft 40 jaar lang een historie in uh, vreedzaam actievoeren. En dus niet van piraterij en niet van geweld. Wat een voorwaarde is voor piraterij. Het leek erop dat piraterij van tafel ging. En dat dat werd vervangen door vandalisme. Waar we ook niks mee van doen hebben. Maar dat is in ieder geval een minder zwaardere aanklacht. En gisteren bleek van de advocaten die de mensen bijstaan... dat de piraterij-aanklacht helemaal niet weg is. Maar dat ze nu allebei nog steeds op tafel liggen. Ja, hoe kan zo'n misverstand ontstaan, vraag ik me af. Nou, het interessante wat er in Rusland gebeurt... is dat op een gegeven moment een, een Russisch ANP, zeg maar... een <coughs> nieuwszender, die komt met zo'n bericht. En wij wachten dan op de officiële aanklacht... om te kijken of het daar ook is aangepast. En daar zit zo een week tussen. Dus vandaar dat wij vorige week horen... die piraterij-aanklacht wordt... Afgezwakt? Uh, wordt afgezwakt. En een week later blijkt, als we de documenten zien, zo van: Nou, tot nu toe blijkt dat nog helemaal niet. Piraterij en vandalisme, juist. Uh, he, hebben jullie ook nog een voordeel van deze ellende? D dat je bijvoorbeeld meer aandacht krijgt, dat er meer mensen geld geven enzovoort? Nou, um, ja, het is waar dat, uh, <laughs> dat Greenpeace de afgelopen zeven weken veel en veel meer in het nieuws is. Uh, maar ik had gewild dat het niet zo was. Nee, dat ik had liever wel. gehad dat deze dertig mensen gewoon weer thuis zaten... bij hun familie en uh, dat de actie over was. Ja. Wa wat heeft dit voor consequenties voor de manier van actievoeren? Want je gaat je nou toch denk ik, eens even bedenken... als je tegen dit soort dingen aan gaat lopen... dan wordt het neerzetten van mensen op dit soort boten... toch weer een slagje uh, lastiger als je dit soort risico's gaat lopen. Ook als organisatie. Ja, daar moeten we natuurlijk zeker over na gaan denken als ze vrijkomt. Maar eigenlijk wat we al wel tegen elkaar gezegd hebben... dat. Kijk, waarom zijn wij in Rusland dit gaan doen? Waarom zijn we gaan protesteren tegen het boren naar olie in het Noordpoolgebied? En dan moet ik een iets langer verhaal vertellen... wat, wat de importantie van onze campagne laat zien. Het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, heeft gezegd... de grootste economische uitdaging van deze eeuw... zijn niet de huidige bezuinigingen of de huidige crisis... maar dat is klimaatverandering. En dat komt omdat de gevolgen van klimaatverandering zo groot zijn... zoveel droogtes, zoveel overstromingen, zoveel extreem weer... dat is verschrikkelijk... Dus we moeten gevaarlijke klimaatverandering voorkomen. Onze oud-minister Maria van der Hoeven, die zit nu bij het Internationaal Energieagentschap... die heeft gezegd, om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen... moet je drie kwart van alle olie- en gasvoorraden in de grond laten zitten. En wat gaat Shell en Gazprom nu doen in het noorden van uh, Rusland? Die gaan op zoek naar nieuwe oliebronnen. Het is totale waanzin. Het is alsof de Lehman Brothers nog bestaat... en doorgaat met het verkopen van slechte hypotheken. Oh. En wij zien dat gebeuren, ja, daar, is, daar, daar wordt geen vraag bij gesteld... en daarom voelen wij ons genoodzaak om met ons hele hebben en oude... Ten, ja, okay. aan de slag te gaan om dat zoeken naar nog meer olie... aan de kaak te stellen en actie te voeren. Nee, dit, dit standpunt is helder. Het is natuurlijk bepaald niet een algemeen uh, gedeeld standpunt. Hè? U noemt Maria van der Hoeven, ja, ik bedoel, een, een grootheid natuurlijk ongetwijfeld. Hoewel, als minister. Maar um, uh, uh, uh, ja, het is een beetje flauw om te zeggen, maar het is natuurlijk... Totaal geen gedeeld standpunt, dit. Nou, Stuggen nog, uh, Jan en Alleman en ook hele landen drijven natuurlijk op het uit de grond halen van die olie. En voorlopig, zoals er niet aangetoond wordt dat het werkelijk echt desastreus is wat er verder gebeurt, nou ja, gaat dit gewoon door. Ja, dan komen we in een al oude discussie. Nee, je hoeft niet in een discussie. Ja, nee, maar, nou ja, u, u begint erover, dus dan wil ik toch even reageren. Kijk, ik denk dat het IMF is niet zomaar iemand is. Het IMF nee. is een, een gerenommeerd instituut in economieën heeft. Die zeggen dat klimaatverandering de, de grootste mogelijke factor is in de bedreiging van A-wereldeconomieën en het voortbestaan überhaupt van no een normaal functioneren op aarde. Maar dat is toch nog iets anders dan uh, dat dat de schuld zou zijn alleen van het uit de grond halen van die olie. Nou nee hoor, dat is, dat is algemeen nu erkend. Dat het grootste de grootste oorzaak, 95. Dat is, even terug. Afgelopen maand is er een, weer een rapport geweest van de VN... wat ze één keer in de vijf jaar publiceren... waar 2000 wetenschappers van de hele wereld in consensus zeggen... klimaatverandering wordt voor 95 met 95% zekerheid veroorzaakt door de mens. Yes. En dit is een compromis. Ja. Dus dit is niet een heel extreem standpunt. Nee, want nee, hier nee, zitten nee, ook de wetenschappers klopt. van Rusland en Saoedi-Arabië. Maar dan, dan zou je willen die dat die wetenschappers zijn. zich ook in het openbaar... achter zo'n actie van greenpeace stellen. Ja, dan sommige wetenschappers doen dat ook. Er mm -hmm. dus is een NASA-wetenschapper die heeft de afgelopen jaren... heel erg hard met ons mee campagne gevoerd. En die heeft gezegd, Greenpeace heeft gelijk. Dus er zijn wetenschappers die dat wel doen. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel wetenschappers die zeggen... ik, ik bedrijf ben een wetenschapper wetenschap, ja. en ik meng mij niet in de discussie. Dus als u feiten wil hebben over klimaatverandering, de, nodig mij uit. Nu ja. nog even terug naar de vorige vraag. Verandert dit de actiemethodes? Um, nou, in Rusland zullen we eerst maar eens moeten zorgen... dat die 30 mensen terug vrijkomen. En dan moeten we eens heel goed nadenken... Uh, hoe we verder gaan in Rusland. Want het voortbestaan van het, het Greenpeace-Rusland-kantoor... Ja, daar moeten we ook goed over nadenken. Sowieso doen we geen, geen, geen uitspraken over toekomstige acties. Maar we gaan zeker niet stoppen met, met campagne voeren tegen klimaatverandering. Want het is ons allerbelang om dat te stoppen. Nee, maar actiemiddelen staan nu wel ter discussie, neem ik aan. Nou nee, we gaan zeker onze schepen niet van doen. We gaan zeker ook zo af en toe nog actie voeren. Maar ik denk dat het de terechte vraag is... wat betekent dat voor de volgende ja, keer dat een schip ja. naar Rusland gaat? Want daar gaan we je heel eens goed zelf vast gezeten, Ja, in Denemarken ergens? toch? Ja, ik heb zelf ook wel eens uh, actie gevoerd. Dat was bij de klimaattop in Kopenhagen. Vier jaar geleden. En ja, toen ben ik ook gearresteerd. En heb ik uiteindelijk drie weken in de gevangenis gezeten. In een Deense cel? In een Deense cel heb ik toen drie weken gezeten. Maar daar waren vast geen ratten. Ook van 5 bij 2 meter. Uh, uitzicht waren, op zee. Er geen ratten, geen van uitzicht goeie op hamburgers. zee. Goede hamburgers. Geen goede hamburgers te eten, dat was ook niet <laughs> dat, altijd het best. Oh. Dat is dan weer vergelijkbaar met Rusland. Maar het interessante is, wat er ook was, is dat de Deense autoriteiten een wetsartikel van stal hebben gehaald van 150 jaar geleden. Namelijk iets met de koningin. Waardoor ze een excuus hadden om ons zo lang in voorrest te houden. En dat zie je nu ook bij de Russen gebeuren. Zij gebruiken piraterij aanklacht die totaal absurd is, want Greenpeace gebruikt nooit geweld... en doet het niet voor eigen gewin. Dat zijn twee voorwaarden voor piraterij. Ja. Maar dat blijven ze maar volhouden... Ja, Voordat zij zeggen dat ze die mensen vastkomen. Ja, vorige week hebben we daar nog aandacht aan besteed... aan die juridische onderbouwing die eigenlijk nergens op slaat. Tenminste, volgens onze gast. Uh, ja, Iets met de koningin? Dat, dat interageert me dan nog heel even. Nou, wat, wij, ja, wat we in, in Denemarken hebben gedaan is... De, um, de wereldleiders die hadden de jaren daarvoor gezegd... wij gaan het klimaat redden en dat doen we in Kopenhagen. En... Zo'n conferentie duurt twee weken, maar de laatste 24 uur... zouden er 130 regeringsleiders komen en die zouden het wel even gaan doen. Nou, de twee weken daarvoor ging het helemaal mis. Die hele onderhandelingen gingen nergens heen. Maar de dag voordat ze dan de deal zouden sluiten... gingen ze nog even op bezoek allemaal bij de koningin. En toen hebben wij gedacht de Deense koningin. En toen hebben wij gedacht, nou, daar moeten we bij zijn... Um, dus we hebben uh, iemand een gala pak aangetrokken en zijn vrouw, of tenminste zijn vermeende vrouw, een gala jurk. Die zijn toen aangesloten in de kolonnes oh, met ja. veiligheidswagens. Mm -mm. Dus zij zaten achter Clinton en voor Barroso uh, en zijn ze gekomen bij de ingang van het paleis. Daar nou zijn ze uitgestapt en hebben ze een spandoekje ontvouwen. Politicians talk, Leaders Act, om nog een laatste oproep te doen dat ze nu toch echt een deal moesten sluiten. Ja. Die zijn toen gearresteerd. Maar dat duurde toen wel drie weken voordat ze weer vrijkwamen. En jij was die man in dat, in dat uh, gepakt. Nee, ik was de woordvoerder. Oh. En mij hebben ze een dag later opgepakt... omdat ze dachten dat ik er ook iets mee te maken had. Ik begrijp het. Maar goed, die Deense cel was ongetwijfeld comfortabel... vergeleken bij de Russische cel. Als ik de verhalen hoor, dan was, mijn, uh, was het niet leuk wat ik heb meegemaakt... maar het was een vakantie in vergelijking wat Pfizer uh, en de andere 29 die meemaken. We hopen dat dat in een recordtempo goed komt. Want daar is iedereen bij gebaat, denk ik. Hartelijk dank, Joost De campagneleider van Greenpeace, die nog eens even uitleg kwam verschaffen. En bovendien uh, ja, kwam dus met het nieuws gisteren... dat er een brief was bij Willem-Alexander... Daar wordt officieel niet op gereageerd, hè? neem ik aan. Jawel, onze premier heeft gisteren bij zijn persconferentie gereageerd. En die heeft gezegd dat de koning boven alle partijen staat... en oh. er is voor de goede betrekkingen tussen Nederland en Rusland... en dus niet, op dit soort zaken, uh, niet over dit soort zaken gaat. Oké, okay. dankjewel. Even, Graag gedaan. Je testament regelen bij de HEMA. Vanaf heden kan dat, want de winkelketen maakte deze week bekend ook notarisdiensten te zullen aanbieden. Zo is een samenlevingscontract of testament aan te vragen via de website vanaf 125 euro per akte. Uiteindelijk moeten de akten nog wel op het kantoor van een van de dertig deelnemende notarissen worden getekend. Het is voor het eerst dat notarisdiensten worden aangeboden via een winkelketen. Volgens de HEMA liggen de prijzen ruim 50 lager dan bij een willekeurig andere notaris. Over die Gaan we gaan praten met Frank Sterel van Notaris kantoor. Sterel, CS, dat deelneemt aan het initiatief van de HEMA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, niet goed geld terug, he? was toch de slogan van de HEMA. Gaat ja. dat dan ook op voor dit initiatief? Nou, dat, uh, dat is uh, nogal genuanceerd. Want, uh, U overvalt me met <laughs> de vraag is volgens mij uh, het betere antwoord. Nou, dat valt wel mee. Kijk, we moeten natuurlijk als notaris zorgen dat we het gewoon goed doen. Hè, dat in de eerste plaats. En eh, door de systematiek eh, van de website van de HEMA... Eh, ja, kan het eigenlijk niet fout gaan. Hè. Er is een aantal vragen geselecteerd... Eh, die, als je die invult, je of in het bakje eh, zeg maar, eh, niet standaard terechtkomt of je kunt door naar de producten die de HEMA aanbiedt. Dus, het, het is dus dat is al een alleen, eerste selectie. Dus het is eigenlijk echt voor standaard situaties alleen het, geschikt? Het is voor een beperkt aantal uh, casussituaties. casus-situaties en casussituaties. Uh, die zijn eigenlijk voor iedereen te overzien. En dan moet u denken aan uh, samenwonende mensen... die uh, kinderen hebben, of geen kinderen, dat kan ook... maar als ze kinderen hebben dan zijn dat kinderen die uit hun eigen relatie zijn voortgevloeid. Dus niet uit eerdere relaties of huwelijken. Uh, dat, dan is het al niet meer standaard. Oké, okay, En dan kan je al niet meer bij, terecht bij de HEMA? Dan kan je uh, via, een, uh, via een vragenformulier... dat naar uh, een van de aangesloten kantoren wordt uh, gezonden... kan je je vraag stellen die je uh, die, uh, nou ja, uh, op je hart hebt liggen. En daar wordt dan antwoord op gegeven. En ook wordt er dan vaak een kostenindicatie bijgegeven... Okay. Eh, van hetgeen dan geregeld moet worden. De, dus die notariskantoren die aangesloten zijn bij deze actie... die kunnen er op die manier nog wel uh, garen bij spinnen. Want mensen die naar de HEMA gaan en denken... ik zit in een standaard-situatie, maar het blijkt toch niet zo te zijn... die vallen dan vanzelf in het mandje van, van, van een van die kantoren. Is t, dat is juist, ja. maar... Is dat ook een uh, reden geweest om hier aan mee te doen? Dat je denkt toch extra klanten... Nou, dat uh, niet in het bijzonder. Ik vond het een, uh, ik vond het een baanbrekend uh, initiatief. En ja, het is nu ook zo dat, eh, dat er enorm geshopt wordt. Dus mensen die hun vraag stellen aan de HEMA notarisservice... op het moment dat ze niet in het bakje terechtkomen... dat zijn over het algemeen mensen die ook nog eh, een aantal andere notariskantoren zullen eh, raadplegen. Hoezo? Waarom zou je er zoveel raadplegen? Ja, nog... dat is toch wel een beetje de tendens op dit moment. Dat sinds de tarieven vrij zijn... Er eh, bij eh, diverse kantoren offertes aangevraagd worden. 125 euro. Hoe ver zit dat onder de prijs eh, die normaal gesproken gevraagd zou worden? Nou, dat kan ik niet helemaal goed inschatten. Nou, schat u dat toch maar eens in? Ik denk dat het ongeveer op een, eh, op een eh, 50 inderdaad nee? wel neerkomt. Okay, ja. Dus de helft. Ja. Oké. Okay. Uh, goed. En waarom uh, kan het zo goedkoop? Nou, dat zal ik u uitleggen. Kijk, um, die site neemt eigenlijk een hoop werk uit handen. Dus als mensen bij mij op kantoor komen... Eh, voor zo'n hele eenvoudige situatie... dan heb ik eerst een intakegesprek van een uur. En eh, vervolgens gaan de mensen naar huis. En dan eh, maak ik het ontwerp, stuur daar een toelichting bij... en dan komen ze nog een keer langs. En dan hebben we een passeersessie van ongeveer een uur. Afhankelijk van hoeveel akten er gepasseerd moeten worden. Nou, En eh, via die site via die vragen wordt een groot deel van dat werk al uit handen genomen. Als ze de vragen goed invullen, dan wordt de akte zeg maar, uit het systeem gegenereerd. Dus daar hoeft, hoeven mijn mensen niet meer aan mm -hmm. te werken. Dat wordt eh, hetzelfde gedaan met de toelichting die bij dat eh, product hoort. Dat wordt toegezonden en wij krijgen ook eh, diezelfde akte... En die toelichting toegezonden. Bent u benaderd eigenlijk door de HEMA om dit te doen? Ik ben door de, door de initiatiefnemer van het project benaderd. Ja, en wie, en wie of was, wat is dat? Dat was een notariskantoor. Oh ja. En die, heeft en die de, was benaderd door de HEMA? of zoiets. Dat, Ik weet niet hoe dat is gegaan. Okay. Maar dacht u Want, niet van, wat een idioot, de HEMA? Bij de HEMA heb je associaties met tompoese en rookworst. Ja, nou ja, goed. Het, Tenminste, het, kijk, de meeste het, mensen ik wel, Ik heb altijd mij. Uh, bij de HEMA associatie... Met commodities, zeg maar. Eh, Zou je juist weten wat het is? Vertel eens. Nou ja, eh, eh, eenvoudige producten die iedereen nodig heeft. Ja. En daar geldt dit eigenlijk ook voor. Het zijn overzichtelijke situaties die werkelijk iedereen kan begrijpen. En eh, eh, mochten de mensen dus de vraag op de site toch niet hebben, eh, juist hebben ingevuld. Dan wordt dat er vrij gemakkelijk uitgehaald. Ja. Meneer Sterel, is de telefoon al bij u gegaan? En toen u een persoonlijk opnam dat een collega aan de lijn hing... die zich zegt, zeg, uh, Sterel, wat maak je me nou? Nee, daar heb ik nog helemaal geen last van Nee, nee. U, u neemt gewoon de telefoon niet meer op. Ik neem uh, zeer zeker de telefoon op ja, Maar, maar ik, ik neem aan dat er toch een hoop collega's tegen u zeggen... ja, je, je, moet je horen, als je op deze manier onder onze duiven gaat zitten schieten... Ja, dan wordt het wel heel vervelend. Nou ja, Wij schieten niet onder iemands duiven. Kijk, ik ben, en dat zal u misschien verbazen... ik ben uh, over het algemeen van mening... dat 90% van de notariële diensten... voor een veel te laag bedrag aangeboden worden. Oh. En daar ben ik ook zeer op tegen... Dat, dat, uh, dat zal u verbazen, maar dat is wel zo. Het notariaat is al jarenlang bezig om uh, het vak in feite in de uitverkoop te zetten. voor ja. een heleboel producten. Ja. He, de koopakten, de leveringakten, de, de, leveringakte, de hypotheekakten. Die zijn allemaal goedkoper geworden. Die ja. gaan voor belachelijk lage hey, dit tarieven. Dit is de overtreffende nee, de trap. Toch? Als u mij nu eventjes laat uitpraten. die gaan echt voor belachelijk lage tarieven over de toonbank. om het zo maar even te zeggen. Daar moeten veel meer werkzaamheden voor verricht worden. dan in het geval van de akte van de HEMA Notary Service. Daar zitten veel meer risico's aan. Dat is in dit geval niet aan de orde. Oh. Dit zijn hele simpele casusposities. En dit kan gewoon voor die 125 euro... omdat het eigenlijk een bijna geautomatiseerd systeem is. Ja, waar ik wel bij wil aantekenen... dat we wel gewoon ruim de tijd hebben voor de voorlichting. Want ik zal u uitleggen hoe het werkt. Ik zei daarnet al dat wij eh, de, zeg maar door de door de klant zelf gemaakte testamenten... Dan eh, bij ons in de e-mail krijgen met de toelichting. Dan als we die binnenkrijgen gaan we bellen om een afspraak in te plannen. Dan nemen we telefonisch met degene die we aan de lijn krijgen nog een keer even alles door. Om, om te kijken of het wel of goed het het ingevuld is. Ja? Ja. Ik heb nu, eh, nou ik denk dat ik iets van 20 of 30 aanmeldingen heb gekregen. Ik heb nu één keer meegemaakt dat iemand het verkeerd had ingevuld. Nou, dat is nou, was... dus een geweldig resultaat. dus. Dat, nou, dat vind ik ook. Wat vindt u van die collega van u die uh, vandaag uh, ergens op de markt gaat staan met zijn notaris kantoor en gewoon worsten gaat verkopen? Nou, dat vind ik, uh, vind ik een ludieke actie. Ik denk dat die man ons ook zeer dankbaar is. Oh hij heeft nu weer een podium gekregen voor zijn eigen verhaal. En ik, ik snap wat hij zegt. Dat begrijp ik ook ergens wel. Dat, en dat, dat, die mening deel ik ook ten aanzien van een hoop producten. Maar de HEMA heeft hier nu net die producten uitgekozen qua notariële acten die wel voor dat lage tarief kunnen. En die wel te overzien zijn... en waar mensen zelf via het invullen van die site... 80% van Hier voor verdient u eigenlijk doen. nog meer aan... aan dan aan een hoop van die andere dingen. De, nou, als die het te gaat om de particuliere onroerend goedzaken... Waar, waar er bij mij op kantoor eh, eigenlijk helemaal niet zoveel van zijn... Uh, maar als je die zaken bekijkt... als je ziet wat je daar aan tijd uh, in moet steken... en wat daar voor risico's voor het notariaat aan hangen... dan is dit een veel betere deal voor Kort, het notariaat. Kortom, u heeft nog uh, vrienden in notariskringen, denkt u? Ik heb zeer veel vrienden en vriendinnen in notariskringen. Hou hem zo. Uh, ja, uh, ik hoop dat het ook zo blijft, inderdaad. Uh, maar als je in de HEMA-winkel komt... zul je er niet veel van uh, merken. Nou, dat weet ik niet exact. Ik ben al, daar moet ik eerlijk in zijn, een hele tijd niet uh, bij de HEMA geweest. Zou ik zou niet eens weten wat het is. Nou, het is een nou, commodity-zaak. Ik, ik heb jonge kinderen en uh, ik weet dat mijn vriendin die koopt daar de, de rompertjes okay. en dergelijke. Oh, en dat zijn nou, allemaal prima producten. Oké, okay, dankjewel. Notaris Frank Sterel. Het ging dus over het initiatief van de HEMA om notarisdiensten aan te bieden. Tot zo. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de eredivisie. Ajax, Vitesse. Vitesse in balbezit. Draait even weg. Is dan twee tegenstanders kwijt. AZ, ADO. Hele goede aanval weer van AZ. De koffie, op de kop te Zet de NEC. dat blijft hangen. dan de... op de paal en de goal. En om kwart voor negen PSV, Pek De bal slecht. de keeper. en wordt binnengekomen. Dat doe hier de tops. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.